4 uur, Mark Visser met het NOS-Journaal. Twee spoorlijnen in Limburg en het trajecten Zwolle-Groningen en Zwolle-Enschede... die kunnen wat minister Melanie Schultz betreft worden aanbesteed. Ze wil daar stoptreinen laten rijden van concurrenten van de NS, zoals Arriva en Veolia. Schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Schultz heeft twee bureaus de kwesties laten onderzoeken... en op basis van hun adviezen concludeert ze dat de vier NS-lijnen kunnen worden gedecentraliseerd. Minister Schultz uh, gunde vorig jaar de NS een nieuwe concessie voor het gebruik van het hoofdrailnet. Voorwaarde was wel dat er op een aantal regionale lijnen ruimte komt voor regionale concurrenten. De telecomproviders KPN, Vodafone en T-Mobile zijn bereid om bij grote storingen bij een concurrent hun netwerk open te stellen, schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De minister heeft afgelopen maanden met de telecomproviders gesprekken gevoerd. Aanleiding was de grote storing bij Vodafone in april. Veel klanten konden toen dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten. Van Hagen is blij dat de providers mogelijkheden zien om samen te werken. Maar wel zijn er nog problemen op technisch en juridisch gebied. Het gaat onder meer om de kosten en privacy. De minister heeft de providers gevraagd met concrete voorstellen te komen... en zegt dat nauwlettend in de gaten te houden. Indien nodig, zo verhagen de providers na de zomer opnieuw bij elkaar roepen. Amsterdam gaat ouders aanpakken die hun kinderen veel te dik laten worden. Dat heeft VVD-wethouder van de Burg bekendgemaakt. Hij noemt jeugdobesitas een vorm van kindermishandeling. Wethouder wil de kinderbescherming inschakelen... als ouders niets willen doen aan een ernstig overgewicht van hun kinderen kan het leiden dat kinderen onder toezicht van bureau jeugdzorg worden geplaatst. Volgens Van den Burg is 27 van de kinderen in de stad te zwaar... en leidt 7 aan obesitas, waardoor ze ernstige ziektes kunnen oplopen. Het gaat volgens hem om ongeveer 1000 kinderen die echt gevaar lopen. Het weer dan nog, bewolkt en regenachtig, vanmiddag een graad of 18... zaterdag opnieuw regen, zondag opklaringen en droog. Dit was het NOS-journaal.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 even kijken hoor, welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Dat zijn er best veel. Dus mocht je een antwoord weten, laat dan even van je horen. Via 0800 1121, via uh, je omroepmax.nl of via Nachtzuster op uh, Twitter. Of uh, via de chat, en die is te vinden op www.nachtzuster.net. Eens even kijken hoor, welke vragen nog niet beantwoord zijn. Nou ja, Joop die zoekt dus nog adviezen voor wat hij het beste kan planten in zijn tuin. Uh, een tuintje van 2 bij 2. Wat moet daar absoluut in staan volgens de moestuindeskundige? Dat wil Joop graag horen. Um, Jacob die wil heel graag weten hoe het zit met stel dat je uh, aan het wedden bent op, uh, op de Tour de France. En de renner waar je op gewed hebt wint... Maar wordt vervolgens betrapt op doping. Moet je dan het geld terugbetalen? Vraagt Jacob zich af. 0800 1121. Henny kwam weer met de vraag waarom er altijd linksom geschaatst en gefietst en hardgelopen wordt in, uh, in een stadion. 0800 -1 -1 -1, of op een atletiekbaan of schaatsbaan. Anne is op zoek naar advies voor haar Hyacinten. Dus hoe uh, laat je Hyacinten mooi bloeien? 0800 -1 -1 uh, Ed die dus vroeg hoe het zat met uh, hele jonge mensen... die zich toch een advocaat zoals Moskovits kunnen veroorloven. Waar uh, betalen ze dat dan van, wil hij graag weten. Nou, daar hebben we net al enigszins antwoord op gekregen... maar aanvullingen zijn nog welkom. Claudio wil weten waarom ze stokbrood altijd in van die halve zakken doen... en niet in een zak die volledig om het stokbrood sluit. 0800-1121. En Freek wil weten... Want hij heeft uitgevonden dat er op Venus geen magnetisch veld is. Is er dan ook geen elektriciteit en bijvoorbeeld bliksem? Wil Vreek graag weten. 0800 1121 voor antwoorden. En als het vier minuten over vier is, dan is dat altijd het moment bij Nachtzuster op radio 1 van Omroep Max. Dat we even overschakelen naar een disco-moment. En. Ik kijk op de klok en zie twee vieren. Het is vier minuten over vier. Sterker nog, het is 44 seconden over vier minuten over vier. En dus tijd voor disco. In dit geval Whitney Houston. En How Will I Know? Lekker hoor, even gedanst op How Will I Know van Whitney Houston. 0800-1121, Kasper, goedenacht. nacht uh, Astrid. Hallo. Ik heb een vraag en twee antwoorden voor je. Oh. Het, eerste ant het eerste antwoord voor die stokbrood. Nou, je zat er eigenlijk al heel dichtbij, want ik heb mijn eigen dat vroeger ook afgevraagd en ik oh. heb het gewoon gevraagd. Kijk. Maar het blijkt dus, stokbroden die gaan rechtstreeks, als ze gebakken zijn vanuit de oven, in een zak. En als je die zak volledig helemaal afsluit, ja. dan krijg je daadwerkelijk krijg je dus een slappe uh, stokbrood. Omdat de, uh, de warmte die, die, ja, die, die uh, gaat verdampen, waardoor je vocht uit het stokbrood uh, in die zak blijft uh, zitten. Het is eigenlijk hetzelfde effect als bij friet. Uh, een zak met friet, die sluit dus ook nooit af. Omdat als je die dicht maakt, dan krijg je slappe friet. Ja, dat vind ik altijd veel lekkerder, maar dat terzijde. Maar, maar, maar zo, een hele hoop winkels zijn dus inderdaad al bezig met die plastieke zakken met die gaatjes erin. Ja. Qua hygiëne en dergelijke Maar bij een echte warme bakker geven ze vaak nog wel uh, die halve zakken eromheen, zeg maar. Maar waarom dan niet gewoon een zak die wel zeg maar, helemaal over het stokbrood gaat, maar dan wel open? Ja, volgens mij, volgens mij heeft dat toch gewoon te maken met het feit dat het op bepaalde momenten uh, lucht. Want die, die, die gaatjes zitten ook niet aan één kant in die plastic zak. Nee. die zitten helemaal door die hele zak heen. Ja, want dus anders dat, wordt dat, de onderkant van, de, van het stokbrood uh, minder lekker dan de bovenkant. Ja, bij wijze van spreken, ja. Mm. Dus, uh, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk de, de verklaring waarom uh, stokbrood nooit in een afgesloten zak zit. Kijk, nou en wat hadden we nog meer? En die advocaat, met, uh, hoe kan het zijn dat uh, jonge criminelen aan zo'n dure advocaat uh, kunnen komen ja. als uh, Bram Moskewits? Ja. Dat heeft te maken met, dat heb ik toevallig bij uh, RTL Boulevard zelf een keertje gehoord van uh, Bram Moskowitz. Oh. Uh, ze zijn nou, Een advocaat is namelijk verplicht om, uh, ja hoeveel weet ik niet, maar ze zijn verplicht om een aantal pro zaken uh, op jaarbasis uh, te doen voor de overheid. En Prodeo houdt dus in uh, dat de overheid uh, de advocaatkosten betaalt. Dus dat, dat is maar een klein bedrag wat ze dus krijgen voor die, uh, voor die kosten. Ah. Dus als je Bram Moskowitz zelf zou hebben, zou je bij wijze van spreken... ik noem maar wat, uh, uh, 500 of 1000 euro per uur betalen. En de overheid ja, gaat dat dus absoluut niet uh, betalen aan zo'n advocaat. En vaak zoeken die advocaten dan wel de mooiste zaken uit, vooral Bram Moskowitz en, en Spong. Uh, zaken waarmee ze toch wel een beetje in de publiciteit komen en, uh, en aandacht trekken. Ja, nou klinkt heel logisch. Ja, ze zijn verplicht dus om, uh, om minimaal, ik, ik dacht dat die zei, toen destijds minimaal 20 prodeo-zaken op jaarbasis uh, moeten uitvoeren. Dat is nog best veel. Ja. Dus en ik weet toevallig, ik heb toevallig gezien bij RTL Boulevard, uh, want uh, ja, daar zit hij regelmatig, dus... Uh... Ja. Nou, en dan had je ook nog een vraag? En dan had ik een uh, vraag. Uh, ik kom nou net uit Engeland weg en ik heb daar gisteravond, heb ik daar... en ik, Ja, ik heb het vroeger thuis ook wel eens gegeten, maar ja, in Engeland, ik vraag me niet hoe ze het noemen, maar... Uh, ik vraag me af, waar komt de naam watergruwelen vandaan? En waar wordt het van gemaakt, in godsnaam? Want ik vind het niet te eten. Wat is het dan? Ik heb het nooit. Watergruwelen. Uh, mijn moeder zei vroeger altijd: dat zijn poppenogen in snot. Dat, oh, dat klinkt die... echt heel erg vies wat je nu zegt. Ja, maar dat, dat, dat, ja, het, het ziet er ook gewoon heel goor uit. Het zijn allemaal van die. Ja, het zijn net gekrenten of rozijnen en dat zit in een soort gel-achtig en dat noemen ze watergruwelen. Het klinkt echt heel erg vies. Ja, het is ook echt niet geen aanrader. Ja, er zijn mensen die zijn er helemaal gek van. Nou, maar <laughs> ik, dat, ik, eten ze dat veel in Engeland? Ja, in Engeland uh, krijg je dat gewoon bij, uh, bij, bij, uh, bij je diner als je, dat, uh, als je dat eet. Maar dan heet nou. het geen watergruwelen. Nee, daar heet, hoe het heet, ik heb het niet eens gevraagd, maar ik, ik herkende het van vroeger van huis uit. En ik denk, ja, dat, dat, dat kan maar één, één ding wezen. En dat moet watergruwel wezen, want het, het is gewoon verschrikkelijk. Hè. Maar we, waar kom jij vandaan, Caspar? Want ik zie echt 800 keer nu watergruwel op de chat, maar jij zegt gruwelen. Ja, watergruwel. Dat, dat is het dus. Maar ik, ja, ik, ik vraag me godsnaam af waar het vandaan komt die naam en, uh, en waar het van gemaakt wordt. Nou, prachtige vraag. Watergruwel. Er is, dit, dit soort vragen lukt altijd. Er is altijd wel iemand met een receptje. Nou, laten we het hopen, Astrid. Oké, okay, dankjewel ja, voor de vraag, Kasper. Uh, Oké, okay, doeg. doeg. Alfred. Ja, goedenavond met uh, Alfred hier. Hallo. Uh, ik hoorde dus straks dat je uh, het afvinkte uh, die app en ja. goed. Ja. Uh, dat dat in de Middellandse Zee en de Oostzee en dergelijke dat niet zo, uh, zo uh, minder zou zijn. Nee, Middellandse Zee wel, Oostzee minder. Ja, maar daar is het ook wel. Uh, kijk, want, want eb en vloed wordt ja. dan wel door de maan veroorzaakt. Uh, maar dat zou dan hooguit uh, 10 centimeter zijn. Oh. En uh, dus dat meer, meer kan dat water zich nauwelijks verplaatsen. Maar juist aan de randen, daar zo wordt het dan opgestuwd. Net zoals dus bij wijze van spreken een aardbeving. Je geeft maar een kleine trilling. Maar zodra je dan bij de die energie die daar dan in zit... die wordt dan bij de uh, kust opgestuwd tot, tot een enige tientallen meters uh, hoge tsunami. Oh. Iets vergelijkbaars is dus ook het geval met uh, de, de app en vloed. Hè, van, van, want ik, ik was zelf in de Adriatische zee en toen merkte ik van... Uh, uh, kijk, in Venetië is bijvoorbeeld anderhalve meter tot twee meter uh, verschil tussen app en vloed. Maar dat komt omdat het als het ware resoneert. Dus zodra het dan ergens in een ruimte gaat het dus als het ware en komt het dus in, in, in, in een soort... Uh, kadans, uh, dat het meegaat. Vandaar dat het ook dus in de Noordzee eh, een, ook behoorlijk uh, hoge verschillen is. En in de Zuiderzee vroeger, hè, dus dan als je voor Pampus lag, hè, dus dat was dus al, uh, voor Amsterdam, daar was ook het, een, het, een, een behoorlijk groot verschil, juist omdat het uh, als het ware resoneert. Maar waarom is dat op de ene plek meer dan op de andere dan? Nou ja, dat hangt dan aan de, de, de, de diepte van het water de, dus, de, uh, van, en hoe, hoe dus de kust gevormd is. Mijn, mijn oudste zoon heeft daar namelijk een proefschrift over geschreven, daar is hij op gepromoveerd. En uh, dus dan heeft hij dus dan wiskundige formules daar allemaal voor opgesteld. Oh. En daardoor kan je verklaren, had hij dus, is bijvoorbeeld ook in Canada, is er ergens een baai waar zelfs 12 meter verschil. He, dus in de, in de haven, Daar liggen dus de boten gewoon op de, op de bodem van de baai droog en als het dus dan weer de, de, de, de als het ware terug eh, het terugresoneert, dan, dan komt het dus dan tot aan de die twaalf meter hoge stijgers. He, dus... Ja. En eh, zodat ook het, het, het is dus meer een, een een golfbeweging, net zoals je bij wijze van spreken een, een emmer. Uh, als je die een beetje heen en weer uh, uh, uh, schudt, zal er nog niet zo gek veel gebeuren. Maar als je dus diezelfde beweging maakt met een kopje, dan, dan gaat het er wel over. Huh? Omdat er dus dan minder ruimte is om uit te wijken en, en het dus aan de randen hoger opspringt. En, er, en heeft dus ook in, in, in dat proefschrift heeft hij ook beschreven... Waarom dus in de Adriatische zee bijvoorbeeld er ook een nulpunt is. En elke baai heeft dat als het ware. Mag ik hem nu afvinken? Wat mij betreft wel, ja. <laughs> ik denk het niet hoor. Want als je na jouw verhaal gaat er vast weer iemand bellen die daar weer iets op uh, aan te vullen heeft. Maar dat mag ja, altijd. <laughs> okay, dankjewel Alfred. Oké. Okay. Doei. Doei. Ellen. Ellen. Goedenavond. Nou, dat is niet Ellen. Wat zei u? Jij heet geen Ellen. Of heet je Ellen als in Ellen? Nee, Elton. Elton Oei? de Vught. Elton? Elton de Vught. Wacht, nog één keer. Elton de Vught. Elton, als in Elton John? Nee, Elton de Vught. Nou, oké. Okay. Maar ik ben al genoemd naar Elton John, dat zijn ik Als in Elton John, nee, Elton de Vught. Ja, oké. Okay. Elton, wat kan ik voor je doen? Ja, we hadden wel advies voor Joop eigenlijk. Want Joop wilde weten wat hij in zijn tuin kon planten. Kijk, nou kom maar door. Wij dachten, nou, wij zaten denk ik, ik zou hem gewoon volgooien met papaver en marihuana-plantjes. Ze kan er gelijk nog wat mee verdienen. <laughs> wat een goed advies. En wie zijn we? Wie zijn we? Nou ja, de vrienden van Elton John. We zijn hier aan het uh, muziek maken in de schuur. De vrienden van. De vrienden van Elton John. Ja, wij zaten te denken wie er in godsnaam om vier uur nachts naar de radio zou bellen. Dus we denken dat gaan we ook eens proberen. Dat is wel gelijk. Opties. Ja, nou ja, wat wil je nog meer? Maar, je zin... ja. maar het, het is inmiddels namelijk kwart over vier geweest. Kwart over vier al? En jullie zaten kwart nog in de het tuin. Ik denk dat mensen serieus zijn om kwart over vier. Nou ja, maar dit, dat is ook de bedoeling. Moet ook, het moet wel een educatief uh, element houden. Ja, nou, maar papa is ook educatief. Maar ja, wie ah. gaat er nou om kwart over vier bellen? Om te vertellen waaronder gaatjes zitten in zakken van brood. Als je het zou weten, dan zou jij bellen. Nou, nou, ja, maar we wisten het al, we wisten het al. Maar goed, nou, maar... We, wisten wat, we wisten ook wat de watergroer was, volgens mij. Maar weet je, met, met, met wie zit je daar nou, Elton? Nee, maar nou, ik heb ook nog een andere vraag. Nee, Elton. Elton! Ja? Elton de Vught. Ja, wat zegt u ervan? Je zegt, we zitten hier? Met de vrienden van, de vrienden van Elton. Wat ja, zit je wij, te doen dan? Wij zitten toevallig in, uh, in Zeeland. Ja. Kent u, dat? Kent u dat? Zeeland, heb ik vaak wel eens van gehoord. Ja, wij zitten in Middelburg. Ja. Zitten we in een schuur, zitten we gezellig biertje te drinken? Oké. Okay. En, nou, ja. en dan horen wij op de radio. Gaatjes. Dat over het over gaan hebben. Dat ja. Is toch nou ja, ik, denk, maar ik kan je vertellen, er zijn mensen bij, bij wie dat een van de belangrijkste elementen van hun leven is. Oké, okay, wacht. Ik pak hier even een kast op, moet ik je bij me. Pak jij er even een kast op. Maar Ik heb net een, eh, uh, even kijken. Ja. Het is uh, van vijf uur geleden. Ja. En, uh, vijf uur geleden? Heb ik een kassabonnetje? Kun je in Middelburg dan om uh, tien voor half twaalf s'nachts nog uh, naar de supermarkt? Oh nee, sorry, dat is iets langer. Ja. Uh, het was om 18 uur 32. Ja, dat is net iets langer, ja? Ja, precies. Hebben wij boodschappen gedaan? Want we gingen barbecuen. Ja. En de prijs was 91,25. Zo! Met hoeveel mensen gingen jullie barbecuen? Met z'n vieren. Zo. En hoeveel, hoeveel kratten bier zitten daarbij? Het was ontzettend duur, want we hebben heel veel watergruwel gekocht. Oh ja, wie ben jij? Weet je, mevrouw, ik ben Erik Clapton. <laughs> Kijk, ik heb wel de Grote De Aarde telefoon in Middelburg, ja. Weet je ondertussen al wat waterklepten inhoudt of niet? Watergruwel? Nee. sorry. Nee. Nee, ik zit, ik zit al ik hele de hele tijd de met Elton te praten over, uh, over, hier over wiettuinen. Hier hebben we een pieter de Nooier. Oh. En die ik weet precies te vertellen wat de watergeling inhoudt. <laughs> ik ben nu echt de meest dronken van de vier vrienden aan de telefoon, <laughs> met ik bang. Nee, we zijn, we zijn absoluut niet dronken. Nee, je bent helemaal niet dronken, pieter. Nee. Yo. Nee, weet je wat we zijn? Wij zijn uh, pabo-studenten. Ach, dat is bijna ja, net, net zo on... erg. We <laughs> hebben net ons jaar afgesloten, dus we besloten dat even te vieren. Ah, oh, heel goed. Och, dus ja. jullie worden allemaal meester straks? Ja, dat kunt u zich zeker niet voorstellen nu. Nou, ik eigenlijk wel. Oké, okay, wel. Ja, ik denk dat het heel gezellig wordt daar op school. Maar, jij weet wat watergruwel is. Watergruwel, ja, ja, de watergruwel. Want ik geef ook wel zwemles. En watergruwel... <laughs> ja, dat is het moment dat kinderen in het water springen. <laughs> ja hoor, Pieter. Dat ze zichzelf realiseren ja. dat het water zo verschrikkelijk smerig is. En dat noem je de waterschuur. Nou, ik zeg, um, uh, uh, uh, uh, uh, hou nog even vol op de pabo. Want er zijn wat onderdelen die nog wat fine-tuning kunnen gebruiken. Oké. Okay. Maar dankjewel. Ik wens jullie heel veel plezier daar zo in die schuur, in Middelburg. Ja, jullie Doei. Hey. Dag. as New York I found an empty garden Among the flagstones there Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot Who We weeded out the tears and grew a good crop Now it all looks strange It's funny how one in Can damage so much grain And what's it for? This little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the side wall, nothing grows no more. lived He must have been that cared a lot who weeded out the tears and grew a good crop and we are so He'd have said the roots grow stronger If only he could hear Ooh, leave that He must have been a gardener that cared a lot we Weeded out the tears and grew a good crop Now we pray for rain T-Garden van Elton John was dat. Dennis, goeienacht. Hey, uh, Hallo, goeienacht. Um, Hallo. Ja, het duurde een beetje lang. Ik was een paar dingen vergeten ondertussen. Dus ik heb nu ook mijn eigen lijstje gemaakt. Ja. En ineens hebben uh, we een heleboel dingen afgevinkt. Wat zeg je? Ja, over je lijstje. Afgezingd, ja. Nou, wat staat er nog op? Uh, even kijken, wat heb ik nog wel? Ik heb iets over de tuin. Ja. Um, de meneer zei dat ook uh, dat hij een beginner is. Hij heeft nog niet zoveel verstand van tuinieren. Nee. Dus dan zou ik sowieso ook kiezen voor makkelijke planten. Ja. En gezien de kleine ruimte zou ik ook kiezen voor dingen die de hoogte ingaan. Oké. Okay. Dus die plantjes van die meneer van net is een goed idee. Ja, hè? Ja, maar niet meer dan vier, want anders kan, kan ik boete krijgen. <laughs> Ja, en maar, zo de, uh, maar groeien die buiten een beetje, want je moet ook... Uh, die hebben heel veel, dat weet ik toevallig, heel veel zon en licht nodig. Als we ze lekker weer krijgen zoals het vorige week was, dan moet het nog wel lukken. Oké. Okay. Maar ja. we zijn een beetje laat. Ah, kijk, dat zijn... Maar tomaatjes uh, moeten nog wel kunnen. En tomaatjes worden ook lekker hoog. Tomaatjes gaan altijd. Dat kan ja, ik, dan ik, dan ik zelfs leven maar, ja. in leven houden. In de eigen tuin zijn ze veel lekkerder dan uit de supermarkt. Ja. Dat is een wereld van verschil. Ja. Hij heeft ze vaak een beetje waterig. Ja. ja. Kijk. En dat is, ja, dat is een mooie opbrengst op kleine oppervlakten. Dus tomaten en, uh, en vierwietplanten? Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, maar nou ja, op uh, twee, twee bij twee, dat is vier vierkante meter. Dat is best op plaats van andere dingen. Aardappels zijn niet zo moeilijk. Ja, en heel voedzaam ook. Ook heel voedzaam. Uh, ja. dat kun je ook heel makkelijk doen. En Past het ook allemaal prima bij elkaar. Ja. Nou, ja, dus dat lijkt me wel leuk om mee te beginnen. Ja. En aardappel is natuurlijk heel makkelijk, want je koopt een aardappel bij de supermarkt en dan ligt het iets te lang. Dan gaat het toch We komen uit spruiven komen, sprituiv. En dan? Dan laat je hem heel even ergens doen, gewoon in een oude katonnen doos, op kamertemperatuur. Ja. Dan laat je hem nog even wat verder groeien. Ja. En dan er gewoon een grond in. Ik ga het doen. Of zorgen dat je genoeg water krijgt. En uh, ja, na een paar maanden heb je gewoon uh, aardappels uit eigen tuin. En hoeveel Eerlijk. aardappels zitten daar dan aan gemiddeld? Oh, ja, dat verschilt per, uh, per aardappelsoort en per grond en hoe het weer is. Oké. Okay. En de zon, ja, nou, water. Ik ga eens eventjes dat kijken of ik in de keuken nog een oude aardappel, aardappel heb liggen. Ja. ja. Wat stond er ja. nog meer op je lijstje? Even kijken hoor: um, het gokken. Ja. Nou ja, ik vond het eigenlijk een mm, vrij, ja het mag niet Nee, er bestaan domme geen domme vragen. vragen Dennis. Ja. Die bestaan um, niet, ja. Ja, gok is gewoon gokken. Je gokt op een uitslag en ongewacht of die nou eerlijk verloopt is, de uitslag is er en zo is die. Oké. Okay. En dan is meneer geld kwijt of, ja, of gewonnen. ja dat is een beetje de kleur uh, van gokken, ja. Het was laatst nog in het nieuws, ook toevallig, door toe de Frans uh, winnaar achteraf betraf op doping. Ja. Toen is Andy Sleck is uh, benoemd tot winnaar. En nu moeten ze dan al de duizenden mensen gaan opsporen. Ja. <laughs> dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Nee, nou, dat nee, lijkt het me duidelijk. Het gaat gewoon de uitslag zoals die ligt. Ja. Hey, ik moet nog wel tot zes uur door, hè. Als je alle vragen afvinkt, dan... Uh... Oké, okay, maar nou, zal ja. ik even... De meneer die de meeste wegstreepte bij mij, daar had ik een beetje van. Want je kan nu een leuke vraag: watergruwel. Ja. Ja, nou, kijk, kleine kinderen in fysisch water, dat is ook wel watergruwel. Ja, ja, je kunt het niet fout rekenen. Watergruwel wordt gemaakt van gerst. Gerst? Ja. Oké, okay, maar ik moet een recept ja, hebben van watergruwel. Ik ja, wil morgen thuis watergruwel kunnen maken. In Nederland is het ook te krijgen: gewoon in de supermarkt en liter pakken. Ja. Maar dan is het iets minder gruwelijk zoals ik me beschreven in Engeland. Oh. In Engeland maken ze dat inderdaad wat dikker, wat drapperiger. En datgene wat hier in het pak zit, dat is vrij vloeiend aan. Precies hoe ze dat doen, weet ik niet. Maar het is op basis van gest. Okay. En we inderdaad wat waar toegevoegd en iets anders om het iets soepeler te maken. Okay. En het is inderdaad vrij gruwelijk. <laughs> ja. Ja, maar de Engelsen het... hebben wel. Engels hebben wel meer haar redenboten. Ja, maar als het, als, het, uh, uh, als het iets is wat maar blijft bestaan, dan denk ik altijd, ja, er zijn ook mensen die het heel lekker vinden. Het bestaat al sinds laat, late middeleeuwen. Ja. Ik moet even een slokje nemen. Een slokje waterguur. Nee, dat niet. Oh. Ik weet niet of ik dat weg krijg. Wat zit er dan in dat slokje? Uh, een biertje. Ah. Het is tenslotte ja, het half vijf zijn. geweest. Ja. Alle wijnverhalen af afzitten luisteren, ja. maar het is mijn favoriet. Goed zo. Nou, had je nog meer Dennis? Ik heb een vraag, ja. Het oh, is zo. eigenlijk een beetje uh, gekomen door de tweede bellen, meen ik. Die meneer die zo aan het klagen was, ja. over dat liedje. Ja. ja. Ten eerste vind ik, ja, die meneer weet dat al, hoe lang is het, al twee jaar? Ja. Dat elke week, op donderdag, op, zie je op dezelfde tijd dat liedje komt. Ja. Dan zou ik zeggen, meneer, ga even naar de wc of zo. Of uh, ga een sigaretje roken buiten. Ja, nou dat wil ik niemand aanraden. Ja. Maar, ja. Nee, maar... <laughs> Zoals meneer heeft nog nooit maar... van zijn leven gerookt. Maar die gaat voortaan om twee uur even sigaretjes. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Nee. Ja. ja. Mijn vraag daarbij is, uh, ja, nachts zo, Ik vind dat ook heel erg leuk. Hetje. En uh, ik heb dus ook de cd de beste van doen, maar... Ja. En daar staat hij niet op. Wat? Daar staat hij niet op. Hey, maar dan kan die cd dus niet de beste van Doe Maar heten? Nee, nou, dan, dan red, red, nee maar nee, dan dekt de titel de lading niet. Nee. Dat is precies. raar. Dat is precies. En er staan en minder bekende nummers op. Nou, ja. En ook andere bekende nummers die misschien wat minder goed zijn. Nou ja. Dat hoeft niet per se dezelfde nummers te zijn, maar nee. de, acht, <laughs> de hoort daar gewoon bij. Dat vind misschien ik ook. Iemand waarom, dat niet veel... waarom is dat niet? Wie nee. weet dat. Dat is dat raar. raar. Want wat staat er bijvoorbeeld wel op? Uh, de bom, uh, Nederwiet, uh, Bellelena, uh, Rondachaya. Oh. Ja, een Stuk of 20 in totaal. Ja, het zijn wel, dat zijn in wel Rien, echt de grote de hits. Ja, mijn nachtzuster toch ook. Dat Die is... wordt er echt tussen wat mij betreft. Dat is raar, Ja, ja. Nou ja, wie weet. Weet iemand hoe dat zo gekomen is? Ja, misschien weet iemand het. 0800 1121. Kunnen we afsluiten? Kan ik je afvinken, Dennis? Ja, we hebben de rest ook afgevinkt. Het okay. links, uh, dat, ja, links rijden, dat weet ik niet. Waarom ze dat zijn begonnen? En je weet ook maar, niet hoe je een hier aan het bloeien waarom, krijgt? Ik weet wel waarom iedereen het nu doet. Oh, standaardiseringen? Ja, ja, volgens mij zijn ze gewoon... Iemand Met de eerste sport waarbij ze rondjes gingen rijden of lopen of zwemmen, dat weet ik veel. Ja. Die is dat gewoon links gaan doen. Ja, gewoon, en gewoon. Gaat en dat volgen. Ja, en zo is dat gegroeid. Dat is waarschijnlijk al honderden nee. jaren. Ja, maar dat vind ik altijd te makkelijk. Want diegene, die allereerste ja, die ik, rondjes niet ging. Dat is te moeilijk. Nee, maar iemand ging rondjes en die heeft dus gestaan en dacht: van, Zal ik hier rechts of zal ik hier links? Die ja. moest kiezen. En die en heeft ging dus... de rest achter Ja, maar hij heeft dus Mensen voor een op, van de twee gekozen. Ja. ja, dat geloof ik wel. Met als lemmingen allemaal achter die persoon. Maar waar... hij heeft gekozen links of rechts. Dus er ja. is een ja, één ja, argument als... meer ja, voor links of rechts van, geweest. Of, uh, ja, dat weet ik dus niet. Nee. Nee. nee, maar daar komen we nog wel uit. Net als die Hyacinthe. Er is vast de wel iemand is die is weet wat hij nog een luisteraar is. die het vorige keer gehoord heeft en het zal onthouden. Dat zijn nog eens suggesties. 0800 1121. vragen, ja. Dankjewel, Tot, Dennis. Oké. Okay. Oh. Nee, een ja, andere keer weer een nieuwe vraag. Doei. Nee, is goed. Da Doeg. Marianne. Ja, nacht Astrid. Hallo. Marianne. <coughs> ik denk dat je de vraag van watergroeien misschien ook af kunt vinken. Oh, want, want je hebt het staan. Ben, ja, ik ben even naar beneden gegaan en ik heb het Nederlands kookboek uit 1926 erbij gehaald. Uit 1926? Die had je in de kast staan? Die heb ik nog in de kast staan, van vroeger, van de huisartschool. <laughs> Altijd handig. Altijd handig. Hij is ja. helemaal beduimeld en vet. En heb je ooit eerder op de pagina watergruwel gekeken? Ja, en heb ik ooit ook eens gemaakt. En toen dacht je, dat doen we niet weer. Dat doe ik, uh, nou, ik vond het toen wel lekker, <laughs> maar ik, moet nu, ik gruwel er nu van. Oké, okay, maar... Dat wel. Wat, maar eh, ik, heb, ik schrijf mee. Wacht, ander blaadje. Ja. <laughs> watergruwel. Watergruwel, ja. ja. Uh, je neemt dan 50 gram parelgord. Parelgort? Ik weet niet of dat nog bestaat, hoor. Ik wou net zeggen, Op hebben ze dat gewoon bij de supermarkt? Parelgort. Parelgort. Ja. Zes deciliter water. Oh, vandaar het watergruwel. <laughs> Citroenschil. Deze... Citroenschil? Vind ik altijd zo raar? Ja, dat zal wel voor de smaak zijn of ja. zo. Maar ja, maar wie eet nou de schil van het maar goed? Ja. Nou, die kook, je, die kook je mee dus, hè? Oh, oké, okay. ja. En dan 60 gram krenten en... Wacht even, ik kan het niet zo goed lezen. En 60 gram rozijnen. Dat vind ik ook altijd raar. En dan 80 tot... Uh, 80 à 100 gram suiker. Dat zou wel een smaak zijn. 100 gram suiker. En dan 3 deciliter bessensap. Oh. Hier staat nog Dit wordt Tegenwoordig. <laughs> bessensap. Ja, in 1926 was het nog van één bes. Ja, precies. 6 ja, deciliter ook? 3 uh, deciliter. 3 deciliter. Op andere vruchtensap. Bessensap, zensap. ja. En ik kan me nog herinneren dat ik er ook nog zo'n uh, kruidnagel in deed. Echt waar? Ja. Gewoon uit eigen initiatief? Ja, ik geloof dat, dat, nee, of dat mijn moeder dat ook deed. Oh. En, uh, nou, ik dat dus ook deed of zo, weet ik veel. Maar ja. dat kan, Het is zo lang geleden, in ja. de vorige eeuw, dat ik dat gemaakt heb. Ja. <laughs> maar dan uh, moet die, die, die god, ja. die moet je dus een dag van tevoren, die moet twaalf oh. dus uur in het water weken. Oh ja, natuurlijk. Twaalf uur, dat moet wellen. Dat moet wellen, ja. ja. En dan de dag daarna moet dat ongeveer een uur koken. En als je een hoge drukpan hebt, ja. dan 25 minuten. Oh. Maar die worden bijna niet meer gebruikt nee. in hoge drukpannen. Het is wel de klou van een hoge drukpan. Maar een uur koken, alles bij elkaar gooien en koken. Ja. En die citroenschil, moet je die er gewoon zo ja. in of moet je die pureren? Nee. Uh, even zien hoor. Ja, die massa moet je dus koken, die krenten in rozijnen, ja. en dan, ik zeg het verkeerd, en dan ten slotte, al na het koken, dan voeg je pas de suiker toe, en dat oh. natuurlijk naar smaak, hè, hoeveel, ja. en vruchtensap, of de beste sap. ja en dan de citroenschil verwijderen. Oh ja, dat is... Uh, en het gerecht kun je dus kiezen, warm of koud, kun je dat opdienen, zeg maar. Ja. Het klinkt best lekker. Ja, het klinkt best lekker. Het klinkt een beetje als een soort van, in, in ieder geval qua structuur, een beetje als rijstebrei. Rijstebrei? Ja. Maar dat ken ik niet. Ja, dat, dat, is ik gewoon, ook... dat is eigenlijk gewoon rijst met suiker en melk. Oh ja, ja. Maar het is meer, dat is, lijkt me de structuur van het... De, de, nou ja, laat het maar. Ja, maar wat die, die ene meneer voor mij, die zei, het is ook in de winkel te koop, dat ja. klopt. In ja. pakken en dan heet het volgens mij bestjesschort. Bestjesschort? Bestjes, gord, of zoiets? Oh, ja, ik weet het niet. Nou, dat, dat is, is ook... Uh, dat is dan echt, als je dat ziet, ook, uh, het is heel rood. En ja. als je dan, dan drijft dan die gort erin. Dat ziet er normaal niet uit. Een gruwel je al... Uh... Nou, dan gruwel ik. Je... <lacht> dat hoefde ik echt niet. Maar dit zelf gekookte, ik kan me herinneren van toen dat ik het wel, uh, wel lekker vond. Maar nou. ik dan... Misschien moet ik het nog eens een keertje maken. Misschien vind ik het dan ook wel weer lekker. <lacht> goed, maar dat is dus watergruwel. En waarschijnlijk... Waarschijnlijk was dat uh, vroeger, als je op het land werkte, om in één keer een flinke stoot uh, uh, uh, hele voedzame en suikervolle uh, uh, uh, ja, voeding ja, binnen te ja. krijgen. Dat zou kunnen. Daar ga ik een beetje vanuit, dat is meestal met dit soort gerechten. Maar, uh... Ik stam uit een, boeren, een oude boerenfamilie. Ja. Dus uh, Dat werd vroeger bij ons regelmatig gekookt. Dus ik zou best uh, ja. dat het uh, inderdaad heel voedzaam en alles zat erin. Ja. Watergruwel. Ja, inderdaad ja, dank... in woord watergruwel. Ja, ja, ja nou ja. Het... het water snap ik wel, maar verder... Uh, nou ja, dankjewel Marianne. Ja, oké. Okay. En uh, veel plezier nog met het kookboek uit 1926, <laughs> Ja, dankjewel. <laughs> okay, en nog een goede nacht verder. Dank je. Dag. Dag. Joke. Ja, ik ga het ook over die watergruwel. Oh, zit je ook met het kookboek voor je neus? Nou, nee. Maar ik bij zo goed als blind... Oh, dan heb je maar, er niet veel aan, nee. Ik weet nog wel uh, dat ze dat vroeger bij ons uh, krentjebrei noemden. Ja, krentjebrei. Ja, dat klinkt ook wel als een logische verklaring voor uh, het gerecht. En, en, ja, was het... en in de winkel uh, heet het besola. Besola? Als je een kan, klaar... uh, uh, kan klaarpak koopt, ja. dan is dat besola. Besola. Oh. Ja. En, en kook je het wel eens? Uh, mijn moeder kookte het vroeger wel en wij vonden het wel lekker. Ja. En dan was het met dezelfde ingrediënten? Of, uh... Ja, wat die mevrouw zei met gort ja. en met uh, bessensap en uh, citroenschil, dat weet ik niet. Hmm. Maar, uh, nou, het klinkt, het klinkt... Wij vonden mm. het wel lekker. Ja, ik snap het. Maar ja, vroeger... Kijk, tegenwoordig kun je als je een toetje wilt kopen, kun je 7800 verschillende toetjes kopen. Maar vroeger ja. was dat natuurlijk niet zo. Dan was het pudding of pudding of watergure. Dat vond de smaak uh, wel lekker. Ja. Als je het in een pak kocht uh, in de winkel, het onderste, daar zat die gord aan in. Nou, yeah. Dat was dus iets minder. <laughs> daar waren de krentjes er al uit ja. en dan had je alleen de gord. Ja, dat is het gezonde deel, Marianne. <laughs> Joken. Oh, oh, ik ben al bij Joken. Ja, Marianne had ik net ja. natuurlijk over de watergruwel ja, Die had het, die ook, heeft, die uh, had het recept. Ik Sorry, Joke kan ik, ik ophangen, want ze heeft alles al verteld. Nee, nooit ophangen, Joken. Want dan had ik gemist dat je moeder het vroeger kookte voor je. Ja. Als ervaringsdeskind. Dat wij het uh, noemde. Ja. En dat het in de winkel wel heet want Ja. Ik heb het wel eens gekocht in de winkel. En dat je dan uh, stiekem het onderste stukje uit het pak gewoon weggegooid hebt. Ja, dat ik. Uh... Ging schudden en het laatste, uh, of ik gaf het aan mijn man. Oh <laughs> ja, dat doen veel vrouwen. Hè? Dus of, of ja. het eten weggooien of aan hun man geven. Ja, maar die vonden het wel lekker die gord. Kijk, ja, de smaken verschillen. En ik had liever de bestjes. <laughs> Kijk, dan zijn jullie toch dan vullen jullie elkaar goed aan wat ja. watergruwel betreft. Ja. Nou, Dank Ja. Goedemorgen. Da. Elisabeth? Ja. Hallo. Ik heb hier het, ook het originele recept van, van heel vroeger met de prijzen erachter. Echt waar? En ook uit 1926? Nou, ik dacht dat het van 1929 was hoor. Oh, dat maar is iets ouder het ja. Misschien hetzelfde boek is, ik weet het niet. Nee. Hè? Maar uh, mo moet ik het nog even opdelen? Ja, ik ben wel, wat... ben wel benieuwd wat in 1929 de krenten en de rozijnen kosten. Nou, 100 gram parel, gort, 4 cent. 75 gram krenten. 3 cent, 2 deciliter bessensap, 8 cent, 150 gram suiker, 7,5 cent, 1 stukje pijpkaneel met een stukje citroen. Ach, de pijpkaneel, die zat niet in het andere recept. Oh, en 1 stukje citroenschil en 3 gram zout, 2 cent. Bij elkaar 24,5 cent. Oeh. De kort wordt gewassen en daarna met koud water, kaneel en citroenschil opgezet. Om anderhalf uur te koken. Dan worden de gewassen en uitgezochte krenten erbij gedaan. En de pap verder gekookt tot de gort klaar is. Daarna wordt de bessensap en de suiker toegevoegd. Kaneel en citroenschil worden verwijderd. Watergroeien kan echter ook met havermout bereid worden. Oh. De pap hoeft wo dan slechts één uur te koken. Kijk, dat scheelt weer. Ja. Maar anders moet het natuurlijk langer koken, omdat je tot gort moet koken. Nou ja, dat staat er niet bij verder. Nee. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ik heb een, uh, als je de prijs opstelt, mag je het boek van mij hebben. Ah, dat vind ik echt verschrikkelijk lief. Maar ik, dat, dat, lijkt me nou, dat lijkt me nou wel weer een hoop moeite voor, uh, nou, ja, goed, dat voor kan de watergroep. Van... Ah, dat vind, ik, nou, dat vind ik wel heel lief. Maar het, het boek valt van, van, van nou, uh, Aanmarigheid zo'n beetje uit elkaar. Kun je me niet dan alleen de pagina met watergruwel sturen? Ja, maar dan moet het boek... Uh, dat vind ik de zonde van het boek. Hè, ja, bedoel. van het ik uit kan elkaar vallende boek. Ik kan er wel een kopietje van maken dan. Nou, weet je wat je doet? Laat het bij jou staan. Ja. En dan moet je altijd heel goed opletten of het gaat over eten. En altijd als het gaat over eten moet je dan even bellen. Als het in het oh, boek staat. <laughs> Krijgt. Als je verbinding okay. krijgt, als je wakker bent en het gaat over iets wat in het boek staat, dan bel je even. Dan ben je eigenlijk mijn fysieke naslagwerk. Oh, Oké okay hoor. <laughs> nou dan spreek ik je dan. Ja. Dankjewel. Oh. Dag. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. Ook Fraser en There's Something in the Water. En bij watergruwel is dat dan citroenschil, krenten, rozijnen, suiker... bessensap en natuurlijk 50 gram Parelgord. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden natuurlijk. Nog heel eventjes uh, voor de mensen die nog wakker zijn... om tien minuten voor vijf... en die een heel interessant leven achter de rug hebben... of daar nog middenin zitten... en die het heel leuk zouden vinden om een keer een uur lang... op Radio 1 te vertellen over hun leven aan mij... of uh, aan een van mijn collega's van uh, Max. Die mogelijkheid is er in augustus. Vier vrijdagen in augustus uh, tussen twee en zeven... nodigen we steeds per uitzending vijf mensen uit... die allemaal een uur over hun leven mogen uh, praten. De Nacht van uw Leven... Gaat het heten? En uh, mocht je dat interessant vinden om uh, daarin plaats te nemen, een keertje midden in de nacht naar de studio te komen en een uur lang over jezelf te vertellen, misschien heb je wel hele interessante dingen meegemaakt, of misschien zijn er wel dingen die je geleerd hebt die je heel graag met anderen wil delen, mail dan even naar de nacht van uw leven apestaartje omroepmax.nl of stuur even een briefje of kaartje naar omroepmax Max, de nacht van uw leven, postbus 518, 1200 AM in Hilversum. En ja, ik ben er heel enthousiast over, want ik vind het gewoon heel leuk om een uur lang met iemand over zijn of haar leven te praten. Dus uh, mocht jij daar ook zo enthousiast over zijn, laat even van je horen. Alma, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hey, nog één keer over die watergubel. Ja. Um... Het is echt heel erg lekker en ik maak, het, uh, ik maak het nog steeds. En mijn kinderen vinden het echt helemaal geweldig. Ja. Het moet uh, echt wel met, met zwarte bessensap. Oh, dat, het, dat we dat eventjes genoteerd hebben. Ja, dat eigenlijk... Want uh, met oude bessen of met postbessen is het lang, is het, is het niet zo lekker. Dus dat weet ik. Maar met zwarte bessensap is het echt... Heel krachtig, heel erg lekker. Ik vind het wel echt heel goed en... dat je even belt. Want ik, ik durfde het namelijk niet goed te vragen. Ik denk, ja, dat ja. ben, ik, ben, ik, ben ik niet. Maar ik... En ja. um, het is bij ons een oud uh, familie-recept. We deden er ook dus geen kruidnagel, maar wel kaneel. En wat stukjes appel en uh, op het allerlaatste wat stukjes banaan door. Want zwarte bessensap is natuurlijk een vrij zuur van zichzelf. Ja, ja. En die appel en die banaan, die neutraliseert het. En dan hoef je er ook bijna geen suiker in te doen. Kijk, dat is het. De rozijnen het, uh... en de appel en de suiker en, en de banaan, dat geeft al genoeg zoetigheid dat je het. Want zwarte bessen krijg je eigenlijk nooit zoet. Dus je moet eigenlijk niet zoveel suiker erin doen. Ah, oké, okay, want het heeft toch geen zin om er tegenop te zoeten? Nee. nee, nee. Dus met, uh, met de uh, rozijnen en de appel en de banaan zoet je de zwarte bessen op. En dan heb je een heel gezond zoetje. Uit de winkel heb ik het een keertje uit het pakje in de winkel en het is zo vies. <laughs> Doe maar niet. Maak het gewoon zelf. En je hebt een heel gezond en heel erg lekker toetje. Nou, ik vind, ik, ja, ik, ik vind het wel interessant. Ik ben, ik, ik ben nog niet helemaal om. Vooral de citroenschil staat me een beetje nee, tegen. Wij deden nooit de citroenschil, want dan maak je het eigenlijk de best, nog zuurder dan het ja, was. Ja, tussen je zwarte sap hebben ze zuur genoeg. Nee, en ja. de kaneel is altijd om zoet en zuur te mengen. Dus kneelstukje moet, dus moet wel, want dan ja. maak je de brug tussen zoet en zuur. Ja, maar citroenzeel hoeft niet, want het is wel van zichzelf. Had je niet, heb je niet, ik ben zelf niet zo heel erg dol op krenten en rozijnen. Is daar niet nog een alternatief voor? Nee, ik kan het ook weglaten. Ja, maar het is toch een watergruwel zonder krenten en rozijnen. It, it, it, it, it, it, ja, het, het is de, om die zwarte bussensap wat, wat, wat aan te zoeten. Ja. Je kunt je ook dat, nog dat stukjes je... chocolade erin doen. Ik weet niet of het daar gezonder van wordt. Nee, maar ik weet ook niet of besserschap met chocolade een goede combinatie ja, ja, dan, dan, dan. Je moet het gewoon uitproberen. Je kan er doorheen ja. gooien wat je wil. Alleen, het, het alleen de zwarte besserschap is, is de basis. Ja, ik ben bang dat dit een watergruwelproject gaat worden. Ja, gewoon okay. eens proberen. Dankjewel, Alma. Oké, okay, Dag. Dag, Nodi. Ja, ik ga het echt niet meer over die watergruwel hebben. Nee. Dus je hebt het nu wel helemaal in je hoofd zitten. Ja, daar valt echt helemaal niets meer aan toe te voegen, hè? behalve nog meer uh, ja, ingrediënten. Normaal me omdat er nu heel veel vrouwen bellen, normaal. En nog <laughs> veel mannen. Ja, altijd als het over elektriciteit en over um, uh, dat soort dingen gaat, dan bellen de mannen. Maar zodra het over eten gaat. Ja. Ja. Apparant, hè? Nou, ik heb een vraag, een hele andere vraag. Het gaat er helemaal niet meer over. En um, ik, ik zie heel slecht. laat me dat voorop even stellen. Ja. En omdat ik zo slecht zie, kijk ik natuurlijk veel tv. Er zijn veel dingen die, die ik niet meer kan, door dus dat ik zo slechte ogen heb. Ja. Maar als je dan naar een film kijkt... Wacht even, ik... even Nodi, sorry. Maar omdat je slecht ziet, kijk je veel tv? Ik kijk veel televisie, omdat ik slecht zie. Maar kun je dan de tv wel goed zien? Ja, ik heb natuurlijk een groot beeld. Hè? Dat is een beetje, ja, ja. beetje aangepast. Ja. Maar eh, films zijn ondertiteld, hè? Ja. Maar niet alleen met het Nederlandse tekst. Die staat vaak door andere teksten heen. Oh ja. En dan zit je met je ogen maar te zoeken. Ja. En dan zeg ik, verdorie, <laughs> moet dat nou? Ja. En dat is heel vaak. En jij hebt er misschien nooit op gelet. Nou ja, nou... ja, ja. Ja? Nou ja, ik weet wel dat um, uh, ze proberen er altijd wel rekening mee te houden. Nou... Want soms dan zie je opeens een stukje boven in beeld... omdat er nog in de originele film een stukje ondertiteling al onder in beeld staat. En wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet... is dat als ze in een film... stel nu dat ze in een Engelse film opeens een stukje Frans uh, spreken... dan moeten ze het natuurlijk voor de Engelse of uh, Amerikaanse kijkers in het Engels, of in het, ja, in het Engels vertalen. Dan ja. doen ze dat al vaak boven of in het midden in beeld... Zo om er rekening mee te houden dat in andere landen... dan de ondertiteling onder in beeld komt. Ja. Je gaat er soms gewoon doorheen hoor, echt waar. Oh, nou ik ga er eens op letten nodig, ja. Maar, maar uh, dat, is, dat is heel verschrikkelijk. Dan heb ik nog iets. Waarom denk jij dat op elektronische apparaten cijfertjes in puntjes staan, hè? Ik ja. ga Even na, als je zo'n apparaatje voor de bank hebt, hè? Ja. Dan heb je ook van die, uh, die elektronische cijfertjes, die zijn in puntjes opgebouwd. Ja. Zoveel weet ik nog wel. Maar een 1 kan ook een 7 zijn. Een 3 kan ook een 8 zijn. Ja. Ik heb het weer over slechtziende. Ja. En dan denk ik: oh, moet het nou, kan dat nou niet in streepjes of zo? Maar blijkbaar kan dat niet. Elektronisch moet blijkbaar echt in puntjes gebouwd worden. Ja. Of niet? Nou ja, nee. Je hebt ook wel uh, bijvoorbeeld wekkers. Daar zijn de cijfers allemaal uit streepjes samengesteld. Ook nog. Ja, een beetje zachtjes. Bijvoorbeeld op wekkers. Ja. Daar gebruiken ze streepjes om de cijfers van te maken. Ja. Geen nou, ik puntjes? Snap, ik snap het wel hoor, maar ik zou het zo graag anders hebben. Maar je vraag is... Ja. Wat is nu je vraag, Nodi? Ja, moet dat nou per se in puntjes? Of zou er ook iemand een heel slim kunnen zijn die zegt... nou, maar ik kan het best wel in streepjes. Nummertjes. Ja. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Zal wel een man worden, Nodi? Ja, dat hoop ik dat er een slimme man bij is. Ja, ja die heb je soms. 0800 1121. Dank je wel voor je vragen. Ja, nou, ik wil wel even zeggen dat die programma's van Maxie zijn geweldig. Vooral voor oudere dames. Ik wil nooit bij de oudere dames horen, maar nu wil ik ze alleen Nee, maar we, we doen ook heel erg ons best. Ja. En, en ja, jij ook, ik merk aan de mannen die jou opbellen, die zijn allemaal een klein beetje verliefd op jou, hè? Echt waar? Oh, dan krijg ik ruzie thuis, hoor, Nodi. Nou, hoor je aan de stemmen, hè? <laughs> ja, dat vind ik prachtig. Ik vond het fijn dat je geval, belde. Dat was mijn vraag, en die, die, die, grote, die grote pap, of wat het dan, hoe dan ik noem maar, nou, dat heb je helemaal het recept, dat kun je zo maken, hoor. Ja, ik, maar ik heb maar het nu zo het genoteerd. Ik kon mijn man heel erg mee verblijden vroeger. Kijk, nou, goede ja, tip. Van Bessola heette het. Ja, ja, zie je, daar gaan we weer. Je kocht het gewoon in een pak. Ja. Maar, maar, maar deed jij dan ook. had jij dan ook het bovenste deel met de besjes en de krenten... en gaf je dan ook het onderste deel met de droge gort aan je man? Nee. nee. Oh, je, je nee. Je roerde dat gewoon door elkaar, hè? Ja, jullie deden dat wat eerlijker. Ja. ja. Okay. Nee, nee, dat ging gewoon zo. Ja. Maar en goed, en dat... dat was het. Nee, maar in die Bessola, daar zit geen banaan in, neem ik aan. Banaan in? Ja. Ah, ik vond het wel goed advies net de banaan. Gewoon zoals je het gehoord hebt, met, met ja. stokjes, een knieelstokje en een beetje citroen die hier wel uit aan het laten. Ja. En krenten en rozijnen. Ja. En, maar dat is gewoon. Ja, ik vond het ook best wel lekker, maar mijn echtgenote kon het eigenlijk niet verblijven. Watergruwel. Ja. Oké, okay, nou Daar Nodi, die ik uh... in de, het, in de, in de ja. supermarkt. Hè? Ik geef je complimenten door aan, uh, aan de chef thui, uh, bij Omroep Max. Thuis zou ja, ik zeggen. Maar. Ze. Hij verdient het. En ik doe mijn best om een antwoord te krijgen op de vraag of uh, uh, de nummertjes in beeld uh, bij ondertiteling nou niet in streepjes kunnen in plaats van in uh, puntjes. Ja, het is niet alleen bij jullie, overal. Oh, vooral. Hoor. Ja, maar dat ik... is natuurlijk één centraal geregeld. Ja, nou, ze een concert gaan? Dan hebben ze wel eens de teksten. Die staan groot zelfs, maar ik heb de stukken slechte ogen. Ja. Ook altijd in puntjes. Allemaal elektronisch. Ik denk, dat de zou zo wel horen en moeten. Maar ja. Ik ga op zoek naar een antwoord voor je, Nodi. En het lukt uh, vast wel. Mensen kunnen bellen naar 0800 1121. En dan de nummertjes in streepjes natuurlijk.